You're about to hear the best two hours of radio on the planet. Het is nu twee uur. Twee uur. Dit is de daverende donderdag op Radio 5.0. Nee. Nu op Radio 500. Oh, Daar is hij weer. Donderslag met Regine van Disco. Oh, nou, nou, heet dat nog geleden, meestje. We gaan echt. Ja, heet, nee. Dit is Radio 5.0. Donderslag, donderslag, op donderdag bij heldere hemel. Met nog hier van die spel. Ja, 501. Donderdag. Zo, nou, daar ga ik je zeven voor zitten. Wel, wel. Wat weer van die leuke grapje maken? Dit. Yes. Is radio 501. Is radio 501. 501. Dit is donderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 5 december 2013. En dit is aflevering 190 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. We zitten alweer in december. En het is vandaag 5 december. Dus Sinterklaasavond. Vanavond. En ik heb hier net van Anne al een lekkere beker warme choco met een groot stuk erbij bijgekregen. Dus wij vieren hier al een beetje Sinterklaasavond, maar dan smiddags. We zijn begonnen, hartelijk welkom. Dit is weer een gloednieuwe donderslag en ik ben er van vanmiddag thee tot bier. Laten we eens kijken wat we vandaag hebben in deze donderslag. Straks heb ik Thomas van der Wallen aan de telefoon. En hij is productieleider van het Vlaams cultuurhuis De Grond in Amsterdam. En hij gaat wat vertellen over Sonic Soiree. En dat is vanavond. Uh, vandaag heb ik ook weer aandacht voor de nieuwe albums van Venice en Jake Bugg En ook aandacht voor Sinterklaas. Vandaag heb ik ook deze keer geen concertagenda, maar vandaag wel traditiegetrouw. Een nieuwe donderdisk en die komt straks in het tweede uur van donderslag langs. En die heb je al in het eerste uur, in het openingsuur van deze Radio 5 Daverende Donderdag kunnen horen. Om ongeveer tien over twee ga ik bellen met Rob Kaart, zoals altijd. En dan komt dan weer aan de telefoon en dan gaat hij weer iets vertellen over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier in het tweede uur van donderslag. En ook Theo Friet is er weer bij en hij is er met een nieuwe Blabla-blog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt aan justitie ontsnapt te zijn door in een poëziealbum te schrijven dat hij een writersblok heeft of had. Nou ja, het is een gerucht hè. En hoe het precies in elkaar zit, dat hoor je straks om half drie. Want dan gaat Theo het uitgebreid vertellen. U kunt me e-mailen, stuur je e-mail naar rogerradio 5 en achtergrondinformatie over het onderslag kunt u vinden op mijn weblog. Ga naar rvd-5-leen.wordpress.com. Op Facebook ben ik te vinden onder de naam rvd501... en Twitter met dezelfde naam rvd501. Zo, en dan zijn we nu aangekomen bij de eerste plaat van deze donderslag. En dat is de donderdisc van vorige week. En die heet Formidable van Stromae. En dat is een hit die net twee weken in de top 40 staat. En Stromae komt uit België en heeft Afrikaanse roots. Stromae is trouwens een verraspeling van het woord maestro... Dit is Formidable. Hey, die van veld, Die deed best wel lekkere muziek. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu formidable. formidable. étais formidable, j'étais formidable.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 Jij étais formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. nous étions formidables. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Tous étaient formidables.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 Formidable, de donderdisc van vorige week, nu, vandaag, even opnieuw in donderslag. En uh, straks hoor je in het tweede uur de donderdisc van vandaag. En natuurlijk, het is 5 december vandaag en dan in donderslag besteden we ook een beetje aandacht aan Sinterklaas... Terwijl we er vanavond niet zo erg veel aan doen. Uh, dit is een speciale Sinterklaas mix. En dan heb ik daarna Rob Lickaar aan de telefoon. Luisteraars, het is natuurlijk weer even na tweeën en dan hebben we Rika weer aan de lijn voor zijn fabuleuze platenkeuze. En het rijmt, en dat is leuk op 5 december, dat het rijmt, de fabuleuze platenkeuze. Goedemiddag. Dag. Nou, ik ben benieuwd wat de luisteraars voorgeschoten krijgen deze keer met de fabuleuze platenkeuze. Ja, hey. e, dat is helemaal op. Is het maar even na tweeën? Het even is... na half twee. Nee, even na tweeën, hè? Even na tweeën. Ja, dit is tien over twee. Het is toch een uur lang na tweeën? Wat zeg je ik, nou? Je zegt het is even na tweeën. Ja. Maar het is toch een uur lang na tweeën? Tot drie uur is het toch na tweeën? Oh, bedoel je het zo? Ja. Nee, ik weet niet. Ik vraag het. Ja. Oh, nee, dan is het goed. Nee. Ik dacht dat het mijn hele even na tweeën was. Ja, dat is het ook. Oh, toch? Ja. ja. Dus nu is het niet meer na tweeën? Mm, nee, nu is het alweer na tien over twee. Tempie, piet, tien, Nou, dat ja. vind het goed hoor gaat hard, hè? Dat was het? Nee, ik wil voor jou, oh, bij, ik wil voor jou een tipje van de sluier voor de, voor de fabuleuze platenkeuze. Oh, hè, ik dat de mensen weer een dacht beetje dacht. kunnen googelen. Ja, nou, die had je zelf al gegeven. Wat had ik gegeven? De tip. Daarom dacht ik dat we klaar waren. Heb ik de tip gegeven? Ja. ja ben ik je zei, met... het is 5 december en het ruimt. Ja? Is dat de tip? Ja, vind ik wel. Oh. Nou, dat is een... Je kan nog wel iets meer van de tip geven, maar ja. het is een vrij bekende Engelse band. Oh, wel Engels. Tamelijk bekend, ja. Mm -hmm. uh... En, uh, had ik het niet de vorige keer ook al zo'n bekende band. Nee, die was niet zo bekend. Maar nee. deze is wel redelijk bekend. Ik uh, kan uh, geen Engelse band uh, linken aan uh, 5 zemmen en rijmen. Ja, wat ze, ze zingen zal wel rijmen, maar... Ze hebben net een nieuw plaatje uit. Nou, het ruimt ook niet. Oh, het is niet Gilbert de Sulph met nothing rhymes. Nee, is... Omdat ik zeg dat het rijmt ook niet. Nee het rijmt niet. Ze <coughs> hebben net een uh, plaatje uitgebracht. Dus het is een redelijk recente. Uh, 2013 ook? Of, uh... 2013. In okay. de zomer, zomer 2013 zeg maar. Zomer 2013. En hoe kan het dan uh, in de zomer van 2013 al te maken hebben met Sinterklaas? Nou een vooruitziende blik. Zou kunnen. Nou ja, Nick en Simon waren ook al in, uh, in de zomer bezig met hun uh, kerstcd, dus uh, dat zou kunnen. Ja. ja, kan allemaal. Um, nou, ik ga een uh, plaatje draaien. Doe maar. Ik heb een uh, ontzettende echo op, uh, op de lijn. Oh, ik heb last van. Oh, in ieder geval. Ik ga een plaatje draaien en die is van John Jet en de Blackhearts. Oh, leuk. En het is een, uh, een groot nieuw nummer van hen. En dit is op uh, 30 september 2013 uitgekomen. En ze zijn weer druk bezig. En het nummer heet Any Weather. En dan spreek ik jou straks om half bier. Oké. Okay. Don't Jet and the Black Hearts. Uh, van uh, ja, dat is een nieuwe single van een uh, nieuwe album getrokken en dit is uh, net uit, is eind november uitgekomen. Prachtig uh, nummer van Don't Jet and the Black Hearts. En ook nieuw, dat is uh, van uh, Venice het album What Summer Brings. En daarvan uh, ga ik ook wat draaien. Ik heb hier in de player staan uh, het nummer The Point. En ze waren twee weken terug uh, in uh, horen in de stad Schouwburg. En dan heb ik dit album van uh, hem aangeschaft. The Point. You start What's the point you ask me of everything You look to me to see what answers I can bring My dear boy The world is full of those who never wonder those who wonder To understand the cloud you're under Some days you will and some you won't What's the point you ask me? What can I say? You ask a question no way. Venice, van een nieuw album. En Tamir, die komt uit Den Haag. En die hebben ook een single. nieuw. en het nummer heet A. Ah.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 On, to the deepest sound To all the people I Tangerine. En nu aandacht voor Tim Kroll voor zijn nieuw album Soldier On. En op dat album Soldier On, daar vinden wij Murray the Ocean. Van zijn nieuwe album Soldier On. We gaan naar Groningen naar 1967. Daar vandaan komen de Roadies. Dit nummer heet Take Her Home. Wat is het? It comes with a smile van blabablog, Blabablog.nl, blabablog, blabablog, blabablog, blabablog. blabablog. blabablog. 5 december 2013. Hoe ik mijn writersblok overwon. Ik had laatst een enorm writersblok. Maar ik heb het overwonnen. Weet je hoe? Door te schrijven. Schrijven werkt therapeutisch. Daar geloof ik echt in. Door op te schrijven wat je wilt, dat gebeurt, zal het ook gebeuren. Ik ben vandaag dus met de titel begonnen... Hoe ik mijn writersblok overwon. Ik had dat altijd al. In mijn gloednieuwe poëziealbum schreef ik op pagina 1... Schrijf jij wat in mijn poëziealbum, dan schrijf ik wat er niet van jou. Helemaal aan het eind is hopelijk nog een blaadje vrij. Mijn dagboek had als titel Hoe ik een gelukkig mens werd. En het onderwerp van mijn eerste spreekbeurt op de middelbare school was... Hoe ik zo succesvol werd. Mensen bij wie een ernstige ziekte is vastgesteld beginnen vaak een weblog om dingen van zich af te schrijven. Mijn strijd tegen kanker heet dat dan vaak. Ik zou opteren voor hoe ik de kanker overwon. En als ik een crimineel was, zouden mijn snode plannen standaard titels hebben als... hoe ik na een geslaagde kraak met slechts zwaar gewonden ontkwam aan justitie. Therapeutisch schrijven is echt heel eenvoudig. En het werkt, dat zie je nu zelf. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501 501 The Heartbeat Of Internet Radio Ja en dat ben ik dus Dan gaan we nu naar Jimmy Hendrix luisteren Een nummer van Bob Dylan Het heet All Along The Watchtower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 Nobody Let's get it.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 You. Mm -hmm. Was weer thuis, bent, Dit waren de Beatles, John Paul, George en Ringo. En vandaag speelden zij voor jullie All Too Much van het album Yellow Submarine uit 1969. En het is de geruchtmasterde versie uit 2009. Dit is Radio 5 over Number op je nummer 1 station. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Aan de telefoon heb ik nu Thomas van der Wallen... van het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. In De Brakke Grond is eenmaal per maand een Sonic Soiree. Wat is een Sonic Soiree? Een Sonic Soiree is eigenlijk een uh, bandjesavond... waarbij we telkens twee Vlaamse bands aan het, uh, aan het publiek laten zien... en één Nederlandse band... En uh, die spelen eigenlijk een, uh, een korte sessie... Uh, waardoor dat het eigenlijk uh, haalbaar is voor, de, voor, het, voor het publiek... om de hele avond uh, drie bands te luisteren. Sinds uh, wanneer bestaat Sonic Swaray? Sonic Soaré is eigenlijk iets wat we gestart hebben um, in 2010. Uh, dat was eigenlijk de voorloper van het festival... Uh, Sonic Connections, uh, om het publiek warm te maken naar de, de grotere editie. Sonic Connections die bestaat inmiddels niet meer, maar we hebben dus uh, eigenlijk uh, veel meer plezier zeg maar, gevonden in die Sonic Soirées. En uh, uh, daar gaan we eigenlijk uiteindelijk nu mee verder. Het idee, hè, hoe dat uh, ontstaan is met, met het uh, organiseren van dit soort events, is dat al een idee van een lange tijd terug? Of uh, is dat ook uh, sinds 2010? Uh, de Sonic Suarez, we hebben eigenlijk uh, in de brakke grond al altijd uh, de muziekprogrammering gehad. Um, al eigenlijk sinds we begonnen zijn, uh, hier in, in, in de jaren tachtig, uh, zijn we eigenlijk al begonnen met de muziekprogrammering. En die is eigenlijk altijd gebleven. En we hebben door de jaren heen eigenlijk een, een telkens een nieuw profiel uh, proberen te, te, te zoeken. Die meer toepasbaar is op, uh, op, de, ja, op, de, huidige, op de huidige muziekprogrammering. op de, en, en, uh, de tijdgeest waarschijnlijk. Ja, precies. En ook nu uh, de, de, de iets meer uh, populairere. Uh, band, zeg band maar, proberen aan het woord te laten en uh, toen kwam er dus ons festival Sonic Connections en uh, zochten we daar eigenlijk een, een, een, een opwarmer voor voor dat uh, festival en zo is eigenlijk dus die Sonic, uh, Sonic Soiree ontstaan waardoor we uh, dus eigenlijk het publiek warm wilden maken voor het, uh, voor het uiteindelijke festival die uh, een stuk groter was en drie dagen uh, uh, op een rij want de Sonic Soirees die, uh, ja, die organiseren we eigenlijk één keer per maand op een uh, donderdagavond. En meestal is dat de eerste donderdagavond van de maand. Dus daar kunnen de luisteraars een beetje blind op varen. De, de eerste donderdag van de maand... zouden ze dus gewoon naar de brakgrond toe kunnen komen... omdat er dan een uh, Sonic uh, Soiree is. Absoluut. En uh, dat zou ik ook absoluut doen. Want het is eigenlijk een... Uh, uh, we noemen het zelf... Uh, eigenlijk een, uh, een, uh, een plundertocht... door uh, de pop en de rock. Uh, een muzikale plundertocht... En dat he heeft eigenlijk voornamelijk te maken omdat het uh, vaak bands zijn die uh, jong zijn, opkomend zijn... en vaak in Nederland ook nog niet uh, echt bekend zijn. En uh, dat is absoluut een meerwaarde voor, het, uh, voor, het, nou ja, voor de bezoeker... omdat ze eigenlijk nooit echt helemaal weten wat ze kunnen verwachten. Nou, dat loopt aardig synchroon met onze doelstelling. Wij hebben hetzelfde in de doelstelling staan. Opkomen voor uh, jong en onbekend talent. Of jong en of onbekend talent. En daar bieden wij een podium voor. Dat doen jullie dus eigenlijk ook? Ja, precies. En wij proberen dus natuurlijk vooral ook de link met Vlaanderen... omdat wij een Vlaams cultuurhuis zijn, uh, proberen wij die link er ook in te leggen. En uh, zowel de Vlaamse als de Nederlandse bands aan bod te laten komen. Uh, zijn de bands of artiesten die uh, Sonic Soiree als een springplank uh, hebben mogen zien? Uh, die zijn er zeker, maar wat ik eigenlijk al zei, in het verleden hadden we ook nog andere uh, muziekavonden, waar ik verder niet op ga, uh, ga doorgaan eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar er zijn zeker bands die nu uh, inmiddels eigenlijk al uh, bijna te groot zijn uh, om op een uh, Sonic Soiree te staan, die we niet zo snel meer zullen laten uh, terugkomen. En, en uh, wat is het criterium voor uh, artiesten om uh, hier aan deel te nemen? Hebben jullie een bepaald criterium of kunnen ze zich aanmelden of hoe werkt dat? We hebben niet eigenlijk uh, uh, een echt criterium. Wij gaan zelf heel vaak uh, gaan kijken en gaan scouten op uh, plekken. We kijken natuurlijk, we volgen de, we volgen de lijstjes natuurlijk wel uh, een beetje op van wat, wat werkt er en wat werkt er niet. Um, uh, wij doen eigenlijk heel regelmatig gewoon uh, prospectie op festivals. En dat gaat eigenlijk van hele kleine festivals uh, tot, uh, tot juist hele grote. Uh, Eurosonic zit daar bijvoorbeeld zeker bij. Nee. Uh, door de slag. Um, Glims festival in, uh, in België. Um, die er nu aankomt, incubate. Er zijn er dus een heleboel waarbij we een uh, motelmozaïek. Uh, dus eigenlijk alles, noem maar op, uh, proberen wij... Uh, uh, ...wat op te zoeken. En we kijken natuurlijk ook een beetje van, uh, van wie heeft interessant werk... ...op dat moment aan te bieden. Uh, we proberen dus op die Sonic Soirees ook heel vaak te mikken op, een, uh, uh, op albumpresentaties. Ja. Dat, is, dat lukt niet altijd. Maar stel dat er een uh, net een nieuwe EP uitkomt... ...en die wordt uh, in, de, in, de, in de pers, in oor of in uh, Riefraft, ...dat is dan uh, de, de, de Vlaamse... Uh, uh, muziekrecentie-magazine. Uh, um, ja. Wij proberen dus daar ook een beetje op te mikken... en om uh, zo te kijken of uh, iets aanslaat of iets niet aanslaat... juist bij het publiek. Maar jullie kiezen alleen voor Nederlandse en Vlaamse bands? Ja, dat klopt. Het zal heel zelden gebeuren dat er een, uh, dat er een uh, andere buitenlandse artiest... bij ons eigenlijk uh, staat. Uh, soms gebeurt het wel. Afgelopen september uh, hadden wij uh, Camera, een Duitse band... Uh, die het nu ook heel erg goed doet um, hebben we toen geprogrammeerd en dat had eigenlijk te maken omdat we die ene Sonic Swaré van september eigenlijk gekaderd hadden in een uh, conferentie die juist ging over drie uh, verschillende steden Amsterdam, uh, Brussel en Berlijn mm -hmm, en, ja. uh, die conferentie viel juist eigenlijk samen met de Sonic Soiré en uh, aan de hand daarvan zeg maar, hebben we ons een uh, onze klein beetje af, afge ze hebben een klein beetje afgeweken van het uh, normale pad die we met de Sonic Suiree bewandelen. 5 december, Sinterklaasavond in Nederland en dan is het uh, donderdag. En de eerste donderdag natuurlijk. Ja, wat hebben we dan voor uh, bands uh, te bekijken en te beluisteren? Ja, dus nu donderdag hebben we Ides Moon. Uh, dat is een, uh, een heel erg jonge band die... Um, uh, die zijn al uh, een, een tijdje bezig maar die zijn voornamelijk nu op dit moment actief in uh, de UK daar hebben ze nu eigenlijk de meeste speelplekken um, uh, daar zijn ze nu eigenlijk het meest bezig uh, het is een jonge indie band um, um, dan hebben we ook Monokino Monokino die, uh, dat is een Nederlandse band die uh, die, uh, die uh, hebben ook een flinke tour nu achter de rug in uh, China onder andere daar zijn ze echt mega populair Um, en die zijn nu ook geselecte uh, geselecteerd voor een uh, festival um, in Austin, in Texas. Um, en dat is echt een uh, lekkere elektropop. En dan hebben we natuurlijk Minskov, uh, vroegere Minskov Luna. Die zijn al een, uh, een hele lange tijd in België actief. En uh, die, ja, die, die brengen eigenlijk ook een nieuwe plaat uit. En die komen ze bij ons presenteren als voorproever op de show die ze dan later ook geven in Paradiso volgend jaar. Oké, okay, nou dan weten we weer genoeg voor deze week. En uh, dan uh, wens ik je veel succes ja, met uh, de, de komende avond. En dan uh, nou, ga ik weer muziek draaien. Super, fantastisch, ja. dankjewel. Dit, dit is deze week de ruimte... Just another. Van deze week is tot vrijdagavond 9 uur. One Man's World van Justin Halsey En Arwin Tamminga maakt zoals gewoonlijk morgenavond is zijn wekelijkse show Under Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd bekend. En dat doet hij zoals iedere week even na 9 On Under Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen. Van 8 tot 10 op Radio 501. Donderslag. Donderslag op donderdag.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 Vond slachtofferhulp Giro 6700. Is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BHV For You biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening. Bfv 4 u biedt trainingen vanaf acht personen tegen zeer scherpe tarieven... en is stevens het adres voor het aanschaffen of huren van een AED. Heeft u weinig tijd? Wij bieden een bhv cursus per dagdeel. Geheel volgens de geldende richtlijnen is Bfv 4 u het juiste adres... om actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Kijk voor meer informatie op wwwbav 4 unl en boek de training die bij u past. Bfv 4 u als het echt om veiligheid gaat. Maandag zei je vrouw dat je de groene kliko was vergeten. Dinsdag zeurde ze dat je nog moest stofzuigen. Woensdag verweet ze je dat je de badkamer niet goed had schoongemaakt. Donderdag mompelde ze dat je niet alles had gestreken. En vrijdag klaagde ze over de door jou zelf gemaakte lasagne. Op vreten! vrijdag het gas op, Jordi! Je staat weer te dromen! Man, man, man, daar heb je toch ook niks voor je vader weer. Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Ga naar terug.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Het is nu drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Radio 5 is Radio 50. Donderslag! Donderslag op donderdag! Oh e mijn hemel! E en Een nieuw uur met Rogier van Diesveld. Radio 501. I'm Winkle, my phone, jump in my way, and I'll go. I'm Welkom in alweer het tweede uur van donderslag. Het gaat weer ontzettend snel. En voor als je net inschakelt... je bent redelijk laat, maar toch... je luistert naar donderslag aflevering 190 van 5 december 2013. En het is vandaag dus 5 december Sinterklaas. Sinterklaasavond voor degenen die het vieren. En voor degenen die het niet vieren... die kunnen nog naar Amsterdam afreizen. Naar de brakgrond, want daar kunnen ze vanaf half negen... ...allerlei uh, mooie muziek gaan beluisteren. Uh, in de tweede uur heb ik uh, straks de Donderdisc... ...en we hebben aan het begin van donderslag met Rob Rika gesproken... ...over zijn fabuleuze platenkeuze... ...en welke keuze dat is, dat hoor je straks om half bier. Rob Rika heeft al enige tips gegeven... ...en vanmiddag helaas, ja, uh, ik ben er nog niet uit... ...maar misschien jullie wel. Uh, straks uh, geen muziekagenda, dat is... Uh, ik denk uh, tot uh, met uh, het eind van het jaar uh, niet in donderslag aanwezig, uh, maar uh, daar horen jullie binnenkort wel meer over. Uh, blijf er lekker bij tot bieruur En straks na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren. Tot 24 uur vannacht. Straks hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. Dan van 6 tot 8 uur hoor je 2 uur lang Cyril Prumper met zijn reggae-programma High Times. Van 8 tot 10 hoor je Johnny voor het weekend met Johnny van Horen. En daarna is het hip hop tijd met GW Style in de programma Geluid uit de bunker. En dat hoor je dan weer van 10 tot middernacht. Deze informatie is ook allemaal te vinden. Op onze website www.radio501.nl. En dan moet je even naar programma overzicht Dat zie je bovenaan in de menubalk staan. Klik je erop. En dan zie je alles uh, wat er geprogrammeerd is uh, bij Radio 501. Ik start in de tweede uur uh, van deze donderslag bij muziek van uh, Jake Burke. Van zijn nieuwe uh, album, zijn gloednieuwe album zelfs. Uh, Sheng Rila heet dat. En dat was getiteld Kingpin. De donderdag die komt er zo aan. Maar eerst muziek van het goede doel. Met Sinterklaas, Wie kent hem niet... en dan deze keer de live rock-version. Naar de hoofdstad van west friesland Dit is Radio 5. Hé, hey, die van Ditsveld, die doet best wel lekkere muziek. Met paas een keer kan Sinterklaas stuur ik hem een kaart... Schrijven schrijf een met me gaan is goed geluid van paard Maak het zo van grapje over de zak van Zwarte Piet Maar Sintje heeft het blijkbaar niet want dat wil krijg ik niet Wanneer ik op vakantie ga, toch in Spanje ben Dan rijken ik bij ze langs om dat ze heel goed ken Helaas, helaas is die moe thuis, dat soms een Zwarte Piet Je troon zit in de vrije tijd van een leuke Sintje klaar. December krijg al een kleur Weet wat met de wachten staat Misschien wel voor de deur Ik heb wat drank in huis gehaald Ontvang ze met een lied Maar DNA drinken ze wel een jaar En ook niet is vandaag tot middernacht Pompey van Bastille... van het gloednieuw album All This Blood. You are You Donderdist van vandaag is uh, dit nummer van Pompey, nee het nummer Pompey van Bastille. Um, het nummer Family Tree van Venice, daar is het allemaal mee begonnen in Nederland. Uh, a lot of you might know we're from a very large family. Uh, Michael and Mark have 13 brothers and sisters. Pat and I have 11 brothers and sisters. We have a whole, a whole lot of cousins. And um, having such a big family, we love that many more people. And, and we've had to go through a lot of losses when you lose your aunts and uncles as they get older and stuff and parents and we wanted to write a song that was kind of hopeful when you lose someone that you can at least be hopeful about that life goes on so um like mark said this one's called the family tree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 om maar eens droog bij te houden. En ook bij dit nummer van Raccoon kan dat het geval zijn voor diverse mensen. En het nummer, dat is over de laatste LP Liverpool Rain. En het heet Don't Give Up the Fight. Please don't give up the fight for no reason. But your own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 song. nog steeds naar de donderslag op Radio 5 lijn Het is 5 december Sinterklaas. Maar daar hoor je straks nog wat meer over. Dit is uh, Jake Buck met uh, Mess Up Kids van zijn laatste album Shangri-La.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 To hang around. Gave up upon us long ago with no hope. All oh, you yeah, hear is the cold wind blow and get stoned. Buk van uh, zijn uh, laatste album. En dat uh, nummer heet shangri -La. Het album heet shangri -La. We blijven even bij een nieuw album. Want hier is Fens nog een keer met uh, What Summer Brings. Dat is een nieuw album. En het nummer heet What's Done Is Done. I by your house the other day. Like I've done a million times before. I told myself you're never coming back. Like I've done a million times before. But I know I will return To feel that heart and ache The second-guessing soul Regrets that only you can make What was the right choice? Does anybody ever know? I never could have understood How much I miss you so What's done is done What's true begun, what's done is done, I looked at your profile the other day, I know I shouldn't do that, but I do, and I asked myself, what if, what if, what if, I know I shouldn't do that, but I do, and I know I will return, to feel that heart second-guess and so regret that only you can make. What was the right choice?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 gezellig rond de centrale verwarming zitten en leuke sinterklaasliedjes zingen. Die... Hier is Sint Nicolaas. Zijn hier nog stoute kinderen? Nog oh. goed weer op m'n rug mee terug neemt naar Spanje, hè? Sint-Nicolas, olé, olé, olé, olé, olé Sinterklaas is hier toestemd Jingle Bell, Jingle Bell Hé, hey, ga je weer eens aan je koot met deze gammele plaatsvijden Zeg, platser met je grote vrachtauto, wie denk je wel dat je bent? Echt.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 Pas aan de beurt als paas en een pinkster op één dag vallen. Vooruit, joh. Moeve. Oh, oh, Pilebo. Klaas, geef me je staf eventjes aan. Dat zullen mag. we met je tweeën die paashatje van vermoorden leren. Oké, okay, kom. Zo, op, kan je wel. Zo, kan je wel. De platenkeuze van Robrika. Het is inmiddels half bier, 5 december, Sinterklaas. En uh, we hebben Rob Likaren aan de lijn voor zijn fabuleuze hallo, platenkeuze. Hallo, uh, het had iets hallo, met uh, rijmen hallo. te maken en 5 december. en Een Engelse band. En het is een plaat uit 2013 die in de zomer is uitgekomen. Nou, ik weet niet of jullie het gevonden hebben, maar uh, ik heb er niks van kunnen bakken. Uh, Rob, goedemiddag, wederom. Ja, het is uh, even een half bier, hè? Jazeker. <coughs> Maar heel even, maar begrijp ik. Dus... Ja, ja, ja, Heel even. Ik dacht even dat ik wat ontstoten. Um, oké, okay. nou, ik zeg: uh, start de plaat. Nee, zo zijn we niet gedraaid. Ik wil van jou even weten hoe, de, hoe die links allemaal voor elkaar zijn. Oh ja, nou, oké, okay, ja. goed. Ik zal het zeggen. Ik, de, de, de associaties. Plaat is, de plaat is van, uh, van de zomer. Eh? Ja. Dus ja, ik kon niet zoveel zeggen, namelijk. Nee, dat merkt ik niet. Want het is een vrij bekende groep uit uh, Engeland. Oké. Okay. En uh, ze hebben in, in de zomer hebben ze een, is er een nieuwe plaat van hun uitgekomen. The Rolling Stones? Ja. Oh. En die heet uh, Sweet Summer Sun. Nog die een plaat, keer? Hé? Nog een keer? Sweet Summer Sun. Zo, ja. Zo, oh, ja. Ja, ja. Daar is een live concert mm -hmm. van uh, Hyde Park. En uh, ja, dat nummer, dat is natuurlijk Painted Black... Oké. Okay. Ja, dat kan na al dat Zwarte Pieter gedoe, kan dat niet anders natuurlijk. Ja, ja. Trouwens, heb je dat er gelezen in de krant? Mm, nou, misschien wel, misschien niet. Alle, alle ontwikkelingshulp naar Afrika is gestopt. Oh, waarom dat? Als wij geen Zwarte Pieter mogen hebben, spelen we ook niet meer voor Sinterklaas. <laughs> nou ja, um, goed. Dat is voor jou rekening, hè, deze. Ik weet niet of iedereen erom kan lachen. Ik heb geen rekening. Nou, rom. Dus dat bedoel ik. Ja, dus dan uh, gaan we naar de Ronne Sous luisteren vanmiddag? Eh, uh, ja, dat lijkt me wel leuk. Oké. Okay. Het is wel live hoor. Dus, uh... Ja, duurt hij ook 10 minuten of zo? Nee, nee, oh. nee, maar het is wel live. Oké. Okay. Ja, ik zie hem hier nu op de database. Uh, hij wordt nu in de queue gezet door Anna. Ook oh, mooi. Ja, en uh, dan kan ik hem uh, gaan starten. Er staat wel weer, ik kan niet zien welk nummer het is. Ik hoop dat het de goede is. Want jou, Jouw naam staat er weer in, Rob Rikaar, in een datum. En dan hoop ik dat het niet goed is. Wat, wat, wat maak jij nou voor geluid? Ja, zo begint hij. Oh, sorry. <laughs> <laughs> nou, dan ga ik op starten, dan ga ik luisteren of hij inderdaad zo begint. nog jij hem aan? Uh, nou ja, het is Echte grafiek, de Ronnie Stans met de Penteplek van de Alpenstedt SummerSum uit 2013. Oké, okay, nou spreek ik je volgende week weer. Ja. En een uh, prettige Sinterklaasavond. Ja. Oké. Okay. Doei. De platenkeuze van Rob Rikaert. Al uh, zeker 50 jaar bij elkaar en nog steeds treden ze op. Ze zijn al uh, dik in de 70, maar het klinkt nog steeds uh, goed. En zolang het goed is, ga je gewoon door, zo is het daar nog. Uh, wij gaan uh, weer even terug naar, naar Nederland, naar het nieuwe album van Tangerine. En uh, van dat album, ja, dat vind ik toch wel een heel mooi nummer om te draaien nu. Dat heet A Walls Around My Soul. Het album is uh, net uh, uitgebracht in 2013. En het heet uh, Siek en Saai. Nee, ja, volgens mij is Siek and Sai. en Saai. Uh, en Tangerine, uh, dat zijn uh, ja, twee broers en één eigen tweeling. Walls Around My Soul. Can't you see we're running? Where the streets are filled with sand. How do we live our lives with purpose on a road without an end? Fist myself on both sides What's the use in wrong and right? People bow and don't think twice But it's the hunger in their minds Helping their hungry souls to die I sleep on stones in cold nights Reaching the ending of the ease My mind is longing Now it is a hard fight I felt these struggles in a row They're moving bricks into the mine Building walls around my soul I'm running From the words That I've been told Cause it's the hard That can be found In a world living without I sleep on stones In cold nights Reaching the ending Of the east My mind is lost A felt die struggles in een rol. The moving bricks into the mine building walls around my soul Goed is dit hoor. Tangerine uit het oosten van het land kwamen ze twee broers. één eigen tweeling. De regelmatig in de wereld draait door. Omdat ze thuis huis bent zijn. Iedere maand zie je ze daar aan het eind van de maand. Tangerine. Charlie Cruz en de Lost Souls. Dat is een band uit Dordrecht. Die hebben ook dit jaar een goed nieuw album gemaakt. Het album heet The Other Side. En van dat album de titelsong The Other Side. When your slips out the back door at night. grows pale in the radiant sunlight Oh, when you can't shake the feeling that you just don't belong Oh, when the dreams that you're living all work out wrong Cause rejection surpasses the time that you try And En The Lost Souls onthoudt die naam. Prachtige mooie muziek. Prachtig nieuw album. The Other Side heet het album. En dit is het nieuwe album van Tim Knol. En dat is A Soldier On, Zo heet het album. En van het album is dit If My Mind Could Beat My Heart. Die heeft weer een prachtig mooi album afgeleverd. En uh, dat album uh, Soldier On... dat is echt uh, een mooi album... om vanavond bij Sinterklaasavond te ontvangen. Als een leuk pakketje of presentje. Uh, ja, als je het op je verlanglijstje hebt gezet natuurlijk. Sleeping Back. Dat is van Grupo Sportivo. Dus over een sleeping back een nummer te schrijven, dat deed Grupo Sportivo. En dat is een Nederlandse band. En dit is alweer van, nou, ik denk de jaren tachtig. Gewoon weer van een uh, mooi tijdje terug. Maar Grupo Sportivo die schijnt nog steeds in de oude bezetting uh, in Nederland rond te toeren. En live allerlei uh, muziek nog te spelen, waaronder ook gloednieuwe muziek. En de Rolling Stones, ja, die zijn al 50 jaar bij elkaar. Dat heb ik net al gezegd bij de platenkeuze van Robin Kaar. En uh, die uh, zijn nog steeds lekker aan de weg aan het timmeren. En dit is alweer van een uh, tijdje geleden, 1969 heb ik het over. En het nummer dat is uh, Gimme Shelter. En uh, let ook op de achtergrondzangeres, want dat klinkt zo ontzettend mooi. Dat is echt een, een stem die eigenlijk wel dit nummer draagt. Gimme Shelter van de Rolling Stones. Op donderdag. Hey, hemel! Ja. We zijn bijna klaar en dan ga ik afsluiten. Het is bijna bieruur hier in Studio uh, 11. En dan kan deze donderslag 190 ook weer verplaatst worden... naar de legendarische Eregalderij van Oude Glorie hier bij Radio 5 501. We schakelen om bieruur over naar Studio de Bierkai En daar vandaan hoor je de rest van de Radio 5 daveren tot donderdag tot uh, spookuur. <lacht> Ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten van deze speciale Sinterklaas donderslag. En daarover kun je me weer e-mailen. En dan stuur je gewoon even een e-mail naar rogier.radio501.nl Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op www.radio501.nl En op Facebook. En je vindt Radio 501 op Facebook met de naam Radio 501. En je schrijft Radio 501 aan elkaar. En ik ben ook op Facebook te vinden. En ook op Twitter met de naam rvd501. Je kunt deze uitzending en ook alle andere uitzendingen van Radio 501 eh, terugluisteren of downloaden via uitzending gemist op www.radio501.nl. En mocht de uitzendingen nog niet bij zitten die jij graag wilt terugluisteren... Eh, niet getreurd, hij komt eraan. Maar we zijn een beetje op geraakt en we zijn druk bezig om alles klaar te zetten. Ik bedank mijn redactieteam... voor de fijne medewerking aan deze donderslag... van 5 december 2013. En ook Rob en Theo Friet, bedankt. En natuurlijk ook de luisteraars op het werk... en onderweg rijden, tof in de file. Ook vandaag weer bedankt voor het luisteren. Naar de piepjes... dan komt mijn collega Gijs Hoogland... En hij is straks bij jullie tot zes uur. En ik ben daar aanstaande zaterdag van 12 tot 2 met loungstijd. Kom lekker luisteren eh, tijdens de lunch op zaterdag. En natuurlijk volgende week donderdag ben ik er ook weer met donderslag op dezelfde dag. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Radio 501. Veel plezier met Hoogtijd voor Hoogland. Tot zover, tot de volgende keer. Hoi Rogier, Karianne hier. bedankt. Donderslag, op.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 De mensen wel denken...